Van twee uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een aanslag met een vrachtwagen in Jeruzalem zijn vier mensen om het leven gekomen. Er zijn ook zeker 13 gewonden, van wie er drie slecht aan toe zijn. De chauffeur van de truck is doodgeschoten. Volgens de Israëlische radio gaat het om een Palestijn uit Oost-Jeruzalem. De mensen die zijn doodgereden hoorden bij een groep militairen op excursie... die net uit een bus waren gestapt. Ooggetuigen melden dat de chauffeur van de truck gas gaf toen hij op de groep inreed. Militairen openden het vuur en doorzeefden de cabine met kogels. Daarbij werd de aanvaller gedood. De politie heeft op Schiphol bagage in beslag genomen... van de Nederlandse journalist Speckers. In de bagage zaten mogelijk resten van vlucht MH17... meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om zakjes met daarin vermoedelijk metaaldelen... en iets wat op menselijke resten lijkt. Speckers, die beweert dat hij op de crash site in Oekraïne is geweest... had beloofd dat hij de spullen vrijwillig aan de politie zou afstaan. Op Schiphol bleek dat een medereiziger van Speckers... met de spullen al op weg was naar de uitgang. Daar zijn ze door de politie en de marechaussee in beslag genomen voor onderzoek. Het gaat weer wat beter met de Britse koningin Elisabeth. Vanochtend was ze weer in de kerk in Norfolk... samen met haar man prins Philip. Met kerst en nieuw sloeg de 90-jarige Elisabeth de kerkdiensten over... omdat ze erg verkouden was. En dat was voor het eerst in 30 jaar dat de koningin niet ging. Binnenvaartschepen kunnen het Maaswaalkanaal weer verlaten. Tientallen schepen bij Nijmegen konden geen kant uit... doordat bij Grave de stuw kapot was gevaren. Daardoor kwam het water in het Maaswaalkanaal te laag te staan. Met pompen is het waterpeil verhoogd... en nu wordt bij Weurt bij Nijmegen de sluis weer beperkt bediend. Het weer bewolkt in het zuidoosten soms nog dichte mist... en aan de kust soms wat zon, door 2 tot 7 graden. Morgen grijzen bewolkt in het westen wat motregen... later meer regen, door 3 tot 6 graden. En dinsdag vrijwel overal droog, met wat vaker zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Het verkeersupdate. is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Dus ik zou zeggen, nog lekker wat muziek. En ik ga wel wat informatie geven over het nieuwjaarsconcert. En om half drie gaan we schakelen. En in de pauze, weet je wie er in de pauze langskomt? André Rieu. Heel goed. Oké. Ja, live in concert in Sydney, Australië trouwens. Dat in de pauze. Star. <laughs> superstar star Schulden, de schuldde naar het land, toch hielden alle vrouwen. En iedereen, daar kan men Rock Me maar het is. Hij was superstar, hij was een cool billy, hij was zo excitier, want hij had de flair. Hij was een met een toosse, was een rock idol, alle, en alles, daar kan men druk mee, maar Das war irgendwie nur Plastic Money in den Modelbanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der frauen frauen liegt in seinen Punk. Er war ein Superstar, er war zo populair, er was zu exaltiert, genau das war sein Pferd. Er war ein Welt to Ose, war ein Rocky Joe Und alles auf der Captain Rock me.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 And finally De muziek, hè? deze single van FR Davids. En dan kan Come Easy. Zeven minuten voor half drie. Zandvoort op zondag, een speciale editie. Want zodra dadelijk om half drie gaan we live schakelen naar de Agatha Kerk. Voor het nieuwjaarsconcert wat we integraal gaan uitzenden. En vandaag doen we het even wat eerder redt. Zierfem weerbericht voor de komende dagen, Albert Jan.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 Al dus Rico Schreuder. En weer is nou te lezen op meteopagina.nl. Dankjewel. Dat was het weer. 4, 5, 4. En tot we uh, gaan schakelen met uh, de Agatha-kerk, deze van Carol King.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 Het geluid trouwens ook, wil ik iedereen vragen om zijn uh, mobiele telefoon uit te zetten of in ieder geval op het te zetten zodat we daar niet uh, door en mee gestoord worden. Goedemiddag allemaal, fijn dat u er allemaal bent. Uh, welkom voor onze speciale gasten vandaag, de burgemeester en zijn vrouw, goedemiddag. De wethouder en vrouw, de andere genodigden en onze sponsoren, uiteraard. Uh, ik wil iedereen een uh, gezond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 Maar we hebben wel een salsa band, La Sonora, die ik al na de pauze een beetje knetterende muziek meebrengt. Dus houdt u er vast even. En uh, niet te vergeten hebben we dus buiten de vijf koren onze eigen pianist Theo Wijnen. Die zal begeleiden, maar die zal ook een solo spelen. Het is een beetje pas en meter geweest, omdat we zoveel koren hebben, maar het is uh, uiteraard uh, nu toch wel gelukt. Maar goed, u bent gekomen voor muziek en daar gaan we gaan ermee beginnen. De voor u gaat uh, klaarstaan dat uh, zandspots de Ja, exactly. dat het heb af en toe om het allemaal te kunnen bewerkstelligen, maar gelukkig zijn er hier handig, dus we kunnen dit. huispianist zou ik bijna willen zeggen. Goed. Zat was mannenkoor nu. Daar gaan twee hele mooie lieverfuggen zingen. Onder leiding van Ayen van Dijk en de begeleiding van Theo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 Hij hey, heeft zelf een heel mooi nummer uitgezocht, wat u waarschijnlijk wel zult herkennen. Ik ga mee in de microfoon niet meer wat want hij wil graag wat zeggen. Hallo. Ja. Het oh. ja. is daar heel trauma. Malagenia. Maar uh, ik heb een hele geschikte aantal aantal alweer Ik heb problemen met mijn duik En dat is nog altijd hummerbreken. Dat dus, stuk. Misschien komt er later nog op terug, Maar nu heeft mijn prioriteit het begeleiden van de koel. Het is het allerbelangrijkste. Ik wil daarom wel iets spelen. Uh, ik ga een noctelepische spel spelen. En daarna... Uh, memories. Omdat Memories, voor mij als ik terugkijk, zo enorm is. Ja, dat Zijn naam is Arjen Dusche. zij gaan drie hele mooie nummers voor u zingen en ze worden begeleid door Theo Wijn. van Mai, onder begeleiding van Theo Wijnen en dirigent Arjen Kuschel.